De Amerikaanse krant Los Angeles Times heeft foto's gepubliceerd van Amerikaanse militairen in Afghanistan die poseren met ledematen van zelfmoordenaars. Het Pentagon heeft de actie van de militairen en de publicatie van de foto's veroordeeld. De LA Times heeft de foto's in handen gekregen via een militair. Het Amerikaanse ministerie van Defensie had de LA Times gevraagd de foto's niet te publiceren, maar de hoofdredactie gaf daar geen gehoor aan.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 Het weer op steeds meer plaatsen buien met kans op onweer en hagel. Temperatuur rond 12 graden. Morgen veel bewolking en ook geregeld buien. Dit was het NOS Journal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is nog niet al te druk op de weg. In de randstad staan een handvol files. Op de A1 Amsterdam Amersfoort, Tussen knoop het Eemnes en Eembrugge, 3 kilometer. Op de A10 Ring West voor de Contenol 4. Op de A12 Den Haag Arnhem bij Bunning 2. Op de A13 Den Haag-Rotterdam, bij Delft-Noord, 3 kilometer. En vervolgens sukkelt het door tot aan het Kleinpoortplein, 7 kilometer. Op de A15 vanaf de maatrakte naar Rotterdam, bij Spijkenisse 4 en bij het Vaanplein 3. Op de A20 Hoek van Holland naar Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 4. En op de A28 Utrecht-Amersfoort, tussen Kloop het en de afrit en dolder 4 kilometer. Tot zover de verkeersheer.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 It's 6.9 ZFN ZFN Except Cologne, cause it's poison We can travel to Spain where the rain falls mainly on the plains Time's insane, cause it is We can laugh, we can sing Have ten kids and give them everything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 Als je me mata. als je me pego, ai, als je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 I Punt ZFM Zandvoort.nl you want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 Carry on Well it sucks to